1 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Japanse autofabrikant Toyota heeft in de Verenigde Staten voor 1,1 miljard dollar een schikking getroffen met Toyota-eigenaren. De zaak was aangespannen door een groep Toyota-rijders die de dupe waren van massale terugroepacties. Omdat het gaspedaal in hun auto op hol was geslagen en vervolgens klem bleef zitten. Toyota moest wereldwijd meer dan 12 miljoen auto's terugroepen. Bij het internetmeldpunt voor vuurwerkoverlast zijn al meer dan 19.000 meldingen binnengekomen. Sinds dinsdag is het aantal bijna verdubbeld. Het meldpunt werd zaterdag ingesteld door 15 lokale GroenLinks-fracties. Ongeveer de helft van de meldingen gaat over vuurwerkbommen. De meldingen worden na de jaarwisselingen aangeboden aan de Tweede Kamer. GroenLinks hoopt op een vuurwerkverbod voor particulieren. In de Centraal-Afrikaanse Republiek hebben demonstranten... de Franse ambassade met stenen bekogeld. Ze begonnen hun protest in de hoofdstad bij de Amerikaanse ambassade... en trokken later naar de Fransen. De betogers zijn boos dat de voormalige koloniale heerser... niet meer doet om de opmars van rebellen te stoppen. De angst groeit dat de rebellen, die al zeker tien steden hebben veroverd... de hoofdstad zullen innemen. De Egyptische president Morsi heeft een oproep gedaan tot eenheid...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 De president kondigde aan werk te zullen maken van het stimuleren van de economie... en het aantrekken van buitenlandse investeerders. Zo nodig worden er in de samenstelling van het kabinet veranderingen aangebracht. Het weer. Vannacht wordt het geleidelijk droog. In de ochtend afwisselend zon en wolken. Smiddags vooral in het zuiden regen. Het wordt een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV, Casa Luna, Helco Span. Fijn dat u nog steeds luistert naar Casa Luna vannacht tot kwart voor twee. Want dan kunt u luisteren naar de tweede aflevering van vannacht van het hoorspel De Moker. Maar eerst verandert Casa Luna in één grote oorlog. Openbak, zoals de wekelijkse talentenavond genoemd werd in het Amsterdamse theater De Engelenbak. Dat deze maand de deuren moesten sluiten. omdat de gemeente Amsterdam de subsidie heeft stopgezet. Maar vannacht is Casa Luna uw podium. Als u een lied wil zingen, een gedicht wil declameren. of een instrument wil bespelen, bel ons op ons gratis nummer 0800-1121. 0800-1121. Mail naar ncv.nl of twitter met hashtag Casa Luna. De programmeur van De Engelenbak is nog steeds te gast, Ben Lansing. Hij geeft adviezen, als u opgetreden heeft, uh, hoe, hoe u uw carrière kunt, kunt, kunt opbouwen. Er zijn nog optredens van Johan Hogeboom, Jan Beuving en Bas Maree. En ook zij begeleiden u uh, in die gewenst. Ze hummen met u mee, ze begeleiden u uh, achter, achter uh, de, de toetsen. W wat u maar wil. Het podium is aan u. 0800-1121, 0800-1121, Kazaluna uit of twitteren met hashtag Kazaluna. Eerst even een tweet van Peter Schildhuizen, die twittert wat jammer dat Amsterdam Theater de Engelenbakweg bezuinigt. Kraamkamer van Theatertalent, vorm van kapitaalvernietiging. Dan ga ik als eerste naar Johan. Johan, goeienacht. Hallo, hallo. Dag Johan. Uh, op welke manier wil jij van je laten horen in onze open bak? Uh, ik heb een paar uh, ironische versjes. Ironische versjes. En wil ja. je daar begeleiding bij? Uh, nou, de, de eerste paar niet. Die zijn vrij, uh, vrij droog, dus misschien is het het beste om daar toch geen, uh, geen piano onder te hebben. Oké, okay. zullen we dan eerst een paar uh, korte ironische versjes van je laten horen... en dat we daarna misschien een wat langer gedicht doen met begeleiding van Johan Hoogenboom? ja. Heel goed. Ga je gang, Johan. Mijn eerste gedicht heeft als titel De grootste politieke redenaars aller tijden. J.F. Kennedy. Ik ben een Berliner. M.L. King... I have a dream. P.H. Obama. Yes, we can. M.J. Cohen. Eh. Uh, eh. Uh, uh. ja. Goed, dat was hij. Ja, ik heb hem. Ja. Nou, ja, de clue is, uh, is vandaag. Ja, die is, die is helder. He, heb je nog zo'n uh, zo scherp gedicht? Ik heb nog een paar hele korte. Ja, die ja. zal ik. Ik zal ze één voor één doen. Een kortachtige Kroonprinses. Maxima tussen 37 en 40 graden. Heb je er nog eentje, Johan? Uh, literaire edelkitsch in tweevoud. Komt een vrouw bij de gelukkige huisvrouw. <laughs> en, uh, eentje met een stekeltje. Ja, ja. Uh, nog eentje dan. Ja, nog eentje. Uh, verslag, blokbal de Bali, 13 maart 2012. Iedereen kwam binnen. Het was vet. Toen ging iedereen weer naar Buten. En dan er staat eronder... Korte versie in, in verband met bezuinigingen in de kunstsector. <laughs> Johan, ik, ik ga eventjes uh, advies uh, vragen bij uh, Ben Lansing. Ja. En wat zou je Johan adviseren als je deze gedichten zo hoort? Ik zou vooral zeggen: het, het, het, zoals ik het nu hoor, het zijn, is het uh, grappig en puntig. Maar het lijkt vooral meer op iets wat je in een bundeltje moet gaan uitgeven. Wat je moet laten publiceren. Meer dan zeg van dit moet in een theatrale setting ja. per se ja. klinken. En Johan, is dat ook jouw bedoeling uiteindelijk? Dat was uiteindelijk ook meer... Ja, dit soort dingen staan dan op een wedlog. Maar ik kwam toevallig een paar maanden geleden een Amsterdamse cartoonist tegen, Wouter Diesveld. En die tipte mij over de engelenbak. Nou heb ik me daar een, ik denk anderhalve week geleden is, ben ik eens op die wedstrijd gaan kijken. Ja, te laat. Het geinig om een keer iets daarvoor te dragen. Maar toen zag ik dus dat het al helaas een aflopende zaak was. Gewoon om een keer te proberen, dus niet... Niet om een, uh, een theatercarrière of zo. Nee, doen, nee, ja. nee en Ben zegt ook van ik zou publiceren als ik jou was... eerder misschien dan in het theater uh, gaan staan met ja, deze meer, teksten. Uh, meer voor, voor papier dan, uh, dan voor, uh, om voor te draaien denk ik, ja. Maar we gaan nu een tweede vorm proberen, stel ik voor. Uh, Johan Hogeboom zit klaar achter de toetsen. Op welke manier wil je dat, dat uh, hij je begeleidt bij, bij een heb, volgend uh, langer een gedicht? Ik een op een romantisch gedicht, eigenlijk. Dus het zou leuk zijn als er een heel Jan Veen... Hoe heet het die man? Jan van Veen. Een uh, Jan van Veen van Kenderland. Also, heel kitscherig, overdreven, sentimenteel een beetje onderkomt. Kitscherig, overdreven, sentimenteel. Nou, ik vind dit aardig in de richting gaan. Is dit, Johan, wat je wil? Uh, dat komt aardig in de buurt, ja. En Dan ga He ik proberen om een beetje die Jan van Weenen stem uh, te kopiëren. Nou, heel, heel goed. Dan, dan, dan trek ik me even terug uit uh, deze uh, act voor nu weer twee heren. Uh, achter de toetsen, Johan Hogenboom. luistert u naar een gedicht van Johan titel van het gedicht is een hele creatieve, romantische titel. Het titel is Ik hou van jou. Ik hou van jou. Ik blijf je bijna altijd trouw. Jij bent voor mij hoogstwaarschijnlijk de vrouw. Steeds als ik jou aanschouw verschijnt er in mijn pantalon een merkwaardige vouw. Door jou ben ik nooit meer in existentiële rouw. En benodig ik nooit meer in touw. Nou krijg ik Rijnmoord technisch een knauw. Vandaar dat ik hoop dat jouw naam luidt, Ilse van der Waal. Daar was hij, Helco. Schitterend, schitterend. Dank je. Applaus voor Johan en Johan. Johan, dank je wel eh, dat je je kans scheep en optrat op het Casa Luna eh, open podium. Tijdens de openbak van Casa Luna. Dank je wel, Johan. Tot ziens. En een goede dag nog. Ja, Bas Maré is ook uh, mijn gast uh, vannacht. Bas Maré, u kent hem misschien uit de voorstelling uh, die uh, uit de voorstellingen moet ik zeggen, die hij maakt met Ludo van der Winkel en met Johan Hogeboom. Niet Aai, dat is de actuele voorstelling, die uh -huh. is uh, 4 en 5 januari bijvoorbeeld in Utrecht te zien. Daarnaast ben je onderweg met het ensemble Andermansferen uh, live. Um, Jij bent opgeleid aan de Koningstheateracademie in Bos. Ja. Um, hoe, hoe moeilijk is het? Want we hebben natuurlijk het natuurlijk over plekken... waar jonge theatermakers met ambities zich kunnen ontwikkelen. Hoe, hoe moeilijk is het, uh, als ik naar jouw ervaring vraag... voor jonge theatermakers om die podia te vinden? Uh, eigenlijk vind je die via via. Omdat iemand die kent, uh, waardoor je dan uh, achter dingen komt... waar je kunt spelen. Zoals dit is een podium en zo heb je in Den Bosch... heb je... Uh, ook, ja, eigenlijk niet echt zo'n zo soort podium. Je, je moet daar echt eigenlijk best wel goed voor vinden. Dat is moeilijk te vinden. Dus een open bak uh, in die engelenbak. Dat, dat is een, ja. een mooie manier om uh, een soort, soort, soort ervaring op te doen... zonder dat je eerst heel veel energie moet stoppen... in het zoeken naar plekken waar je überhaupt mag optreden. dat ja, is een hele goede zelfs... omdat je daar ook gewoon keihard op je bek mag, uh, mag gaan. Dat gebeurt ook en dat kan. En, uh, en soms, soms dan, dan gaat het heel goed, en soms dan, uh, gaat het heel slecht. Maar dat kan allemaal daar. Dat, dat hoort bij het concept van die open bak. Daarom is dat eigenlijk de perfecte plek om dingen uit te proberen. Ben je daar wel eens keihard op je bek gegaan? Uh, nou, misschien met presenteren. <laughs> <laughs> Ik, dat, is dat is een vak. Dat is een heel, ander, ja. uh, een heel ander vak. Toen, uh, ik, ik, had, ik, ik was daar aan het presenteren en op een gegeven moment, na de eerste vier, vijf kandidaten of zo, uh, merkte ik dat ik de tweede naam, van, van, als er een tweede naam was, of de achternaam van de persoon die ik aankondigde, dat, dat zodra ik de laatste uh, lettergreep uitsprak, stond ik eigenlijk al in de dus, dus het uh, En de volgende is uh, Jan van... De... <lacht> dat was het wel, hè? Ja, ja, ja. Dan, dan kwam ik dan pas na, achter en dacht van, oh ja, dat zijn ook weer dingen waar je over na moet denken, nou ja maar echt op mijn bek, weet ik eigenlijk. Niet. Ik denk, nee, ik heb me nooit echt op mijn bek voelen gaan. Want hoe vaak heb je opgetreden ja. in de engelbak? tijdens die Open Bak bijvoorbeeld? Mm, nou, ik ben wel een keer of zes, misschien maar acht. Ja. Ook nog voordat je die opleiding volgde. Nee, nee, want uh, ik kende openbak Open Bak via Johan. Johan Hogeboom. Johan Hogeboom. En Die heeft mij daar eigenlijk uh, dat laten zien en uh, we hebben daar samen dingen uitgeprobeerd. Toen hebben wij jaren geleden een keer samen een open bak gepresenteerd. En daarna ik nog een keertje. Maar daarvoor kende ik uh, de hele Engelenbak zelfs nog niet. Nee, je komt niet uit Amsterdam of zo. Nee, nee, nee, nee. Dat, dat is misschien dan ook een, een nadeel. Uh, ja. wat, wat heb je eraan gehad aan die optredens daar? Uh, nou, eigenlijk gewoon dat je dingen kunt uitproberen. Dus dat je iets kunt onderzoeken, iets nieuws, een ideetje, wat, je, wat Jan uh, net ook al zei. Je weet pas of het, of het werkt als er mensen naar kijken. En dan hebben we een tekst en dan proberen we iets uit. En dan, dan komen, we de, <coughs> komen we erachter, werkt het of werkt het niet? Je wordt er en zeker dan en... van je zaak? Uh, ja, ja, als een lied helemaal. Dan, dan kun je er dus daar achter komen. Je kan daarna besluiten of, of je bijvoorbeeld een lied... eigenlijk nog wel een tweede keer moet gaan doen. Of dat het gewoon niet werkt. Of, uh, of juist wel. Ja. ja. Die plek is er nu niet meer. Er zijn ook niet veel andere plekken waarop je dat kunt, kunt uitproberen. Um, er is ook minder geld op dit moment. Mensen gaan minder snel uh, jonge mensen ontdekken. Want uh, die, die kopen liever een kaartje voor iets uh, wat, wat ze al kennen. Uh -huh. um, hoe lastig is het nu voor jonge mensen? J jij bent van net iets oudere generatie, dus jij hebt die kans nog gehad. Maar de generatie die nu aanstormend is. Hoe lastig is het om uh, dat talent fijn te slijpen op dit moment? Want daar is nauwelijks meer een kans voor. O ja, dat wordt bijna een... Uh... Bijna iets dat, dat ze bijna een sponsor nodig hebben of zo. Iemand die, die uh, want, want, omdat er geen geld is en er valt ook geen geld te verdienen... en die try-out podia die worden steeds minder. Maar je moet wel veel spelen om, om te ontwikkelen. Dus hoe zouden ze dat doen? Ja, met, met uh, Mecenas misschien. Ja, een beetje terug naar, naar de tijd van vroeger. Ja. Spreken. Hoe ervaar jij dat, Jan Beuving? Want jij uh, hebt net je lied laten horen, Casaluna. Je zei toen ook al, ja, ik ben eigenlijk tekstschrijver... en ik ben een beetje aan het zoeken naar de manier... waarop ik die teksten uh, op een podium wil brengen. Dus jij bent in die fase dat je uh, een vorm aan het zoeken bent. Ja, nou ja en, en in dat opzicht ga ik de Engelenbak heel erg missen... hoewel ik er helemaal niet heel vaak met eigen werk opgetreden heb. Maar het, is, het was toch echt een magneet voor mensen uit het hele land. Dat is iets wat weinig genoemd is in, in alle, in alle verweren. Maar Amsterdam was... Amsterdam is, laten we zeggen, toch de kunsthoofdstad van Nederland... zeker als het op, op, op, op theater- en podiumkunst aankomt. Um, en dat danken ze voor een groot deel aan de Engelenbak... omdat namelijk vanuit het hele land mensen daar naartoe komen om te spelen. Dat had echt een magnetiserende werking. Ja, en voor, voor mijzelf... Als ik iets zou willen, en ik denk dat heel veel mensen... laten we zeggen cabaretiers zich dat realiseren... als je tegenwoordig iets wil als cabaretier... kijk, vroeger uh, stuurde je een briefje naar Wim Kan... en dan zei je, kan ik je koffers niet dragen... En, en, en, en drie jaar later was je een van de backing vocals, zo ging dat. Mm, yeah. uh, maar die tijd is voorbij. En um, tegenwoordig, hoe positioneer je je in de markt? Je moet of een festival winnen... en dat is tegenwoordig al lang geen garantie meer om door te breken. Dat was misschien 15 jaar geleden nog zo... dat men mensen kwamen naartoe als er cabaret op stond... Tegenwoordig, ja, je moet een festival winnen. En als het even kan, uh, een column hebben in een krant. Of uh, iedere week op de radio, of, of nog beter op televisie zijn. Uh, zo iemand als Johan Freds bijvoorbeeld heeft het heel goed gedaan. Die heeft uh, via de Volkskrant nu een plek bij de Weldraad En brengt ondertussen zijn echte passie, namelijk theater maken aan de man. En dat heeft hij gedaan door televisie exposure te zoeken. En je moet als kunstenaar heel creatief zijn. Ik denk overigens wel dat het in zekere zin goed is dat de kunstenaars uh, hard moeten werken om hun waar aan de man te brengen. Want dat maakt uh, dat de luie mensen afhaken... en alleen de mensen die echt willen uh, blijven bestaan... en uh, die maken toch wel kunst, omdat ze niet anders kunnen. Ja, ja, ben Lansing, uh, onderschrijf je uh, wat Jan Beuving zegt? Ja, nee, dat is absoluut waar. De, uh, zeggen, mensen die echt de absolute drang en passie hebben van... ik moet en ik zal en ik wil... Daar, die zullen op vroeg of laat overleven, Ebu. Ik kan mezelf en wat wij gedaan hebben ook overschatten. Dat is absoluut niet zo. Wat ik wel wil zeggen trouwens, dat is niet aan de orde gekomen. De Engelenbak is een, ook in Europa, misschien wel in de wereld... een absoluut uniek podium. Als ik in het buitenland kwam, dan... ik heb nog nooit in andere landen een podium meegemaakt... met deze opdrachten die wij hadden. Om, eh, zoveel, om sowieso een open podium professioneel te runnen. Dat bestaat echt nergens. En sowieso ook waar amateurs en professionals elkaar tegenkomen en van elkaar leren en elkaar inspireren. Een podium met die opdracht is er niet in de wereld. En ik heb altijd mijn leven lang gedacht... nou, Amsterdam heeft zo'n podium, daar zijn ze vast heel trots op. En dat is mijn grootste teleurstelling. Amsterdam is er dus blijkbaar niet trots genoeg nee, op. Nee, wij laten uh, nu weer een uh, zanger horen die ook bij jou in de openbak heeft gestaan. In de Engelenbak, Bas Maree. Hij wordt begeleid door uh, Johan Hogeboom. Het liedje heet Het Zuiden. Zingen jullie het ook in de huidige voorstelling niet aan? Of zat het in de vorige voorstelling? Ik zat een, uh, in mijn Pleister zien. Ja, vorige... in de vorige ja. voorstelling. Schitterend liedje. Je zong het ook tijdens uh, de laatste openbak in de Engelenbak. Klopt. Bas Maree, begeleid door Johan Hogeboom. En ik zeg nog heel eventjes, als u wil optreden in onze openbak... 0800-1121. 0800-1121. We pakken de bus, de bus naar het zuiden. Met ieder een jas, een paar schoenen, een tas, dat is meer dan genoeg. We vertrekken heel vroeg, want we pakken de bus. Die vertrekt naar het zuiden. En het asfalt en ik wiegen jou tot je slaapt. En je hebt geen idee van de afgrond die gaat. Kom, we pakken de bus, want je kunt hier niet blijven. En we zwaaien de buurvrouw gedag, maar die zwaait niet terug. Nooit terug, nooit terug. Of we pakken de boot, de boot naar het zuiden. En ik lik trots het zild van de zee, van je halkidee, van je wangen. Jij brandt van verlangen. We pakken de boot, die vertrekt naar het zuiden. We trotseren de stroming, de wind en de regen, de kolkende golven. Want niets houdt ons tegen. Kom, we pakken de boot, want we kunnen niet blijven. En we zwaaien de buurvrouw gedag. En de man van de buurvrouw gedag. Maar die zwaaien niet terug, nooit terug, nooit terug. Desnoods gaan we lopen, maar we gaan naar het zuiden En als je te moe bent mag jij op mijn rug En we kijken niet om, we gaan nooit meer terug En we wissen elk spoor op ons pad naar het zuiden Naar het land van de zon waar jouw leven begon En daar zal ik voor jou alle dorpsklokken luiden Ze zullen het weten dat je terug bent in het zuiden en we groeten die buurvrouw van jou. En de man van die buurvrouw van jou. En de hond van de man van die buurvrouw van jou. En die blaft terug. Welkom terug. Welkom terug. Welkom terug. Welkom terug. Pasmaré, het zuiden. Pas we begeleid door... Johan Hogeboom, dankjewel. Prachtig lied, een Beetje briljants van inslag, hè? Eh, Johan Hogeboom was pater familias van, uh, van uh, Jan Beuving en uh, Bas Maree. Je hebt beiden lesgegeven uh, les gegeven aan de Theater Academie in Den Bosch. Um, hoe... Uh, reëel is de kans dat het verdwijnen van dit soort initiatieven als de Openbak... een uh, weerslag zal hebben op het ontwikkelen van nieuwe talenten... en met name de doorstroming daarvan. Gaat dat nu nou. stokken, nu dit soort uh, initiatieven minder en minder uh, bestaan? Ja, want ik denk dat dit niet het enige initiatief is wat, uh, wat beëindigd wordt. Ik bedacht me net, trouwens in dit gesprekje dat we hadden ook... over uh, uh, dat aanwas van talent en zo. Dat er, dat er een ongelooflijk slecht beeld is bij de jeugd... wat theater nu eindelijk is. Uh, mijn dochter is 15, die, die zit op een uh, middelbare school. Daar hadden ze laatst een uitvoering van, uh, hè, van theater, zoals dat uh, de kleine avond in het, in het gooien. Um, er is, uh, ze zeggen dat het theater is, maar er is helemaal niets theaters bij. Het is televisie maken wat ze doen. En dat is het verschil. Mensen verwarren heel erg wat theater en, en andere media. En dat is, dat is gewoon een... een, een Echt een fout te maken. Zoals we het net over internet hebben. Uh, ja, internet je is internet natuurlijk heel hartstikke leuk. Worden, maar je kunt niet uh, uh, een ademende voorstelling nee. maken. en... en uh, de, en dat wat je meemaakt in het theater is zo werkelijk zo anders... dan dat je televisie, plat televisie gaat zitten kijken. Of hè, zoals uh, die kinderen dan die voorstelling maken. En dat besef moet, moet wel er zijn. Want het is zo'n prachtige traditie. En het zou zo erg zijn als dat verloren gaat. En maar dat is nog zorgelijker uh, eigenlijk. Ja, ja, de ik, generatie die, die nu opgroeit ja, helemaal dat, dat besef theater niet, ja, en niet zeker, kent. Zeker de kleinkunsten ook. Wat, wat voor ons zeker een, een grote traditie. Kijk, zoals wij liedjes schrijven, hè Jan, ik... Uh, Bas, dat, dat is echt in de puurste vorm wat cabaret eigenlijk is. En zelfs toen wij uh, Bas en ik hebben ook een tijdje nog een, alleen maar bijna lyrische liedjes gezongen in het theater. En mensen zeggen dan rustig tegen ons, ja, maar dat is geen cabaret. Terwijl, dat is juist uiteindelijk waar, waar, wat de traditie was. Weet je, Het is allemaal amusement geworden. Terwijl de, de verdieping of de, het interessante of dat je iets over jezelf leert. Hè. Nou ja, kunst. Kunst, als je langs een schilderij loopt, dan kan je ook opeens uh, ergens Nee, te hard door getroffen worden, omdat het je zo aanspreekt. En wat dat er is, dat weet je vaak niet. Maar, maar het is wel een zorgelijke optelsom. Ja. Aan de ene kant heb Eigenlijk je dus wel. het feit dat mensen het moeilijk zullen krijgen... om, om door te stromen, om zich te ontwikkelen... zonder ja. dat ze meteen afgerekend worden op wat ze maken. Aan de andere kant is dat hele concept theater... bij een jonge generatie nou, nauwelijks uh, aanwezig. Maar dat heeft ook met veel andere dingen nog te maken, hoor. Ook de economische crisis natuurlijk, dat, dat nu af en toe kaartjes in theater, joh. Wij staan eens in theater, ze dus moeten mensen 28, 50 voor een kaartje afrekenen. Voor een paar jongens die op een gitaar en op een piano staan te rammelen. Dat, daar ga je niet meer met je gezin heen. Dus de, de, hè, de jongere, jongere generatie, die wordt eigenlijk... Dat soort plekken onthouden, de, de open bak. Ik weet nog, dat was, vroeger was dat zeven gulden 50. Vijf gulden zijn we. Vijf 50. 50. Hoeveel kost die nu de laatste tijd? 1250. 1250. Ja, ja. Maar vind ik eigenlijk eigenlijk ook al prijzig. Weet dat als is je, al prijzig. En, zeker en, en, uh, voor de en ook, ook al hoger ja. dan jullie uh, gewild ja. hebben uh, ja. Ja. uiteindelijk. Ja. Maar dat bereikbaar maken en de, de en de lol en de en de en de verrijking voor je leven, dat wordt eigenlijk alleen maar afgekalft. En het gaat eigenlijk alleen maar om ja, een beetje geld verdienen en, uh, dat is dat is heel programmeur ben, ben Lansink. Herken je deze zorgen ook bij jonge makers? Want die ben je ja, natuurlijk allemaal tegengekomen de laatste ja, jaren. Ja, wel eens de desastreuze invloed van televisie en, en ook uh, internet. Dat mensen... Nou, sowieso. Als je, uh, je middelbare schoolkinderen vraagt wat acteren is... dan hebben ze het beeld van het acteren zoals ge, goede tijden, slechte tijden. Dat is een soort vals beeld waar het sentiment vaak veel te dicht bovenop ligt. Wat ze als... als theater of als interessant zien, is altijd de Soundmix Billy Black Show of uh, The Voice of dat soort dingen, waarin iemand iemand anders nadoet die alles eerder een liedje gezongen heeft en of jij dat misschien wel ook zo goed kunt. Het heeft niks meer met oorspronkelijkheid te maken. Terwijl dat nou de dingen zijn die wij zo hoog in het vaandel hebben. Het moet van jou komen, het moet uit jouw ziel komen en je moet een noodzaak hebben om dat te vertellen. Dat is echt heel erg jammer. En ik weet niet of dat nog bij te sturen is. Maar ik hou mijn hart daar wel bij vast. Wat Johan zegt inderdaad. Ik ben het er erg mee eens. Gelukkig zitten er hier drie mannen die die oorspronkelijkheid en die originaliteit wel hebben. Daaronder ook Jan Beuving. U hoorde hem in het vorige uur al met zijn uh, lied Casa Luna. Het gaat nu over de alcoholist. Hè? Klopt. Het gaat niet over jezelf, Jan. Gelukkig niet. Gelukkig niet. <lacht> Nee, hij drinkt de hele avond al cola, dat valt me wel op. Dus ik denk dat we hem wel mogen geloven. Ga jij hem begeleiden, Johan? Ik ga hem begeleiden, ja. Johan Hoogboom begeleidt Jan Beuving in De Alcoholist. De slijter zet zijn klok op hem gelijk. Zijn ongecontroleerde pas... In spijkerbroek met plastic tas, verlossing, binnenhand bereik. Er is voor hem geen tijd die wonden heelt. Hij kent alleen de vrede tijd, die eindigt in een diepe spijt. En alle jaren van hem steelt. Hij neemt zich telkens als hij drinkt weer voor dat morgen zijn herstel begint en hij van zijn verslaving wint. Alleen vandaag nog dringt hij door. Dan klinkt de klok onstuitbaar traag. Die middernacht. In twaalven slaat, hij huilt, want weet, opnieuw te laat. Morgen is alweer vandaag. De slijter haalt hem niet meer uit het slop. Hij constateert alleen de pijn. Hij geeft de man zijn medicijn en wint genadeloos zijn klok weer op. De alcoholist door Jan Beubing. Begeleid door Johan Hogeboom. En we klappen echt hard hoor, maar we zijn maar met z'n vier hier. Ja. Dus het klinkt wat magertjes, maar zoals het niet bedoelt. Mooi liedje weer, Jan Beuving, dankjewel. We hebben weer iemand die, die zijn kans wil wagen in onze open bak. en Dat is Memo, goedenacht. Goedenacht. Waarmee wil jij optreden? Ik uh, wil graag optreden met een liedje, liedje van... Uh... Mijn land van afkomst uit Bosnië. Een Bosnisch lied. En, en wil je dat a cappella de... zingen? Of wil je daarbij begeleid worden? Of sferisch begeleid worden? Ik ben heel goed in Bosnische liedjes. Ja. <laughs> ja. Ik denk niet dat begeleiding mogelijk is. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. <laughs> Johan is, zegt al dat hij heel goed is in Bosnische liedjes. Maar dit kent hij nee. vast niet. Het is voor een Nederlandse auditorium is vrij onbekend. Nou, nee, daarom is het nee, leuk nee. dat je je kans waagt, Memo. Jawel, maar ik bedoel... ik, ik begin een beetje te bekend worden. Dit is mijn derde optreden bij Kijk, <lacht> ja, ja, ja, ja, dat is heel goed. Kijk, je, je mag hier ook optreden en je mag hier ook fouten maken. En, hè, zodat ja, ik ga natuurlijk Ben Lansing ook uh, uh, nog eens even zeggen... Wat, wat hij vindt van je optreden. Dus, Memo, ik zou zeggen, grijp je kans. Zing een Bosnisch nummer. Wat ga je laten horen? Ik ga in, uh, zeg maar... Wat voor uh, Spanje Flamengo muziek is, wat voor Portugal Fado is, dat is voor Bosnië Sevda muziek. Sevda. Dat is bekend en uh, traditioneel en uh, gaat meestal over liefdesthematiek. Ik kan een beetje vertalen als jullie dat willen, maar... Uh... Een liefdeslied dus, maar dan in een typisch Bosnische stijl. Sevda heet die stijl, zei je? Het de dat is uh, in Balkan en uh, breder zeg maar, heel erg populair. Nou, Memo, ik zou zeggen, laat, laat een fragment uit zo'n lied uh, horen. Uh, mochten uh, Bas en Jan uh, en Johan dat vocaal wat willen ondersteunen, mag dat dan? Nou, ik heb niks tegen, zeg maar. Nee, je hebt er niks op tegen, maar liever, liever grijp je je kans en zing je nu solo. Ik ben professioneelste amateur dat bestaat. Ah, kijk eens aan. Nou, Memo, ik zou zeggen, hier is je kans. Laat dat lied horen uit die Bosnische traditie. Memo. Oké, gaat zo. Of, of uh, uh, de, de, de man die deze tekst zingt... Uh, het geschreven heeft liever gezegd, want jij zingt de memo... Dat, dat die wel leidt aan liefdesverdriet, denk ik zo. Kan je wel ja, dat dacht ik al. Ja, ja, ja. Ik hoorde ook een paar mooie dramatische ja. uithalen. Ja, jawel, maar, ja. sommige mensen houden met tranen en sommige met zevendagmuziek. <laughs> Kijk eens aan. Ja, ja. Nou, jij bent al van de laatste soort. Ja, zeg, Ben Lansink, euh, zou Memo hiermee uh, open bak gehaald hebben in de Engelenbak? Nee, dat zou hij absoluut met glans overleefd hebben. Echt waar. nou ja, deze man heeft een prachtige stem. Het, wij horen natuurlijk geen arrangement, maar zelfs a cappella... Uh, is het prachtig wie je voelt dat het uit zijn hart komt? En, en dat bedoel, is belangrijk En Hij, zou, hij zou de open bak daarmee overleven. Precies, dat is belangrijk. Dat ik het gevoel heb van, er is noodzaak om dit te zingen. Hij weet waarover die zingt. Nou ja, en uh, hij heeft het materiaal meegekregen van uh, onze lieve heer... om het mooi, te krijgen, mooi, mooi uit uh, zijn strot te krijgen. Memo, uh, dat is een mooi compliment van uh, Ben Lansink. Uh, Johan Hogeboom, uh, uh, je probeerde het even te begeleiden... Jawel. maar het is moeilijker dan je denkt, hè? Nou, ik, het blijft heel lang op die kwin hangen, weet je. Door, door, door, door, uh, Dat is wel mooi. Maar het mooiste is er natuurlijk ook met... Er is een, er is een uh, Nederlandse theateracteur. Ik denk dat hij heet uh, Joost Spijker of zo. Ja, ja, ja, ja. Hij Van... zingt uh, ook Zelda. Ik heb ook... Oh, oké. Okay. Van de Aston Brothers is hij toch, Joost? Ja. Ja, oh, kijk eens aan. Maar, Want... uh, maar het, het, het mooie zou zijn natuurlijk gewoon om het met traditionele instrumenten te doen. Ja, met de zeker. jazz. En, uh, en god, hoe heten die instrumenten allemaal? Die prachtige snaarinstrumenten Met mandolines. welke instrumenten zou je dit kunnen zingen, Memo? Als, als begeleidende instrumenten? Nou, uh, zeg maar... Uh, traditionele instrument is jazz. Maar deze, ja. deze, deze, deze muziek... Uh, Haat met alles, met accordeon meer. Ja, accordeon, ja. Nou, ik vond het leuk, mooi dat je bij ons uh, dit lied wilde laten horen. Een lied getergd door liefdesverdriet, een zong getergd door liefdesverdriet. Treed je wel eens op überhaupt met dit materiaal? Of was dit je, je debuut, je, je zingend debuut in Casa Luna? Nou, dit is de derde keer, echt waar. Maar ik heb een keer een Franse nummer gezongen... Andere keer toen in jullie studio was de uh, thematiek over Sinti en Romas. Ik heb ro ro Roms uh, nummer gezongen en deze keer wil ik graag uh, promoten muziek uit Bosnië. Dat heb je met verven gedaan. Memo, dankjewel voor het bellen. En ik, ik zal nog zeggen, ik word wel bekend, zeker weten, via Casaluna. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. We werken graag in je carrière, ja. Memo. Bedankt voor de kans. Dankjewel. En voor, het dank, allemaal. Dankjewel Doe. en wel terug voor straks. Dag. Ja. Ja, u kunt nog heel even optreden. Als u nog uw uh, kans wil grijpen, kunt nog even bellen. 0800-1121, 0800, 21, 0800 21. Andere reacties zijn ook welkom via onze uh, Twitter-account. U kunt dat twitteren met hashtag Casaluna. En de meldjes welkom, Kazaluna, NCRV.nl Pas maar hier moet je dan allemaal overheen zien te komen. Ja, nee, ik, ik kan en geen Fado, en geen Flamengo, en geen, zeg het nog eens, Veste. Sevda. Sevda. Ja, prachtig. Maar ik merk wel als jij zingt, daar zit dezelfde soort passie in. Uh, er zit eigenlijk altijd een emotionele, moet een emotionele voeding hebben, ja. Waar, waar, waar voel je die? Als, als je zingt, waar zoek je die, liever gezegd? Uh, die zoek ik, dat is, dat is heel mooi. Dat is een hele uitgebreide filosofie van Johan Hogeboom. <laughs> dat zijn de zeven passies die je gebruikt. Je, de zeven passies? Ja, door, tijdens het zingen kun je zoeken naar beelden. Naar dynamiek op de woorden. Je kan je laten voeden door musicaliteit. Je kan uh, proberen na te leven. Ik kan niet alleen zijn, dat in je hoofd. Uh, sterk te houden, je moet goed voor jezelf zorgen. Dat je stem in conditie is. En zo is er... Ik ben nu op zes, hè? Je, Jan, Jan, Jan Ja, ik mee. Dat... Even kijken. Ik heb ze ook wat? ooit gehad, maar. maar, maar je... Oh, wat is je dingetje? Je dingetje. Heb je een gouden dingetje of niet? Dat of, is de een vraag. Een dingetje <laughs> of een looie. Ja. En, <laughs> en er is er nog één? Dynamiek op de woorden. Ja, die heeft hij genoemd, Johan. Ja, dynamiek op de woorden. Ben we jij de zevende toevallig? Nee, of je weet, hebt deze nee, les van Johan nog gemist? Deze les van Johan nog hier. Maar ik vind dat, wat is je ja. dingetje? Dat, dat klinkt misschien een beetje vreemd, inderdaad. Maar wat, wat, wat bedoel je daarmee, Johan? Nou, dat is, dat is een, een, een beetje theatergeval. Je moet eigenlijk vinden in het, op het theater... En daarom zijn die open bakken zo belangrijk. Maar je, want je moet heel veel kilometers maken. En je moet vinden wat jij goed kan vertellen. Wat jij goed kan communiceren. En ooit heeft Bert Klunder daar, bij de Cabaretier. Bert Klunder, oude cabaretiers, jaren geleden, jaren of zes geleden overleden. Een groot gemis voor al onze theatermensen en onze aankomende cabaretiers. Want Bert had geweldige filosofieën. Maar die noemde dat je dingetje. Je moet dus eigenlijk weten wat je kan melden, wat er aan je kleeft. Uh, en dat moet je... Eigenlijk in een zin uh, proberen te stoppen. Zo, en de, iedereen doet het namelijk zo. Uh, Joep van het Hek heeft zijn hele leven niets anders verteld... dan leef je leven als je allerlaatste uur. Dat zit in elk woord wat hij zegt. Dat zit in elke vezel van zijn programma. En zo heeft iedereen zo'n zinnetje wat hij heel goed kan vertellen... en waar je, waar je nog uh, duizenden grappen over zou kunnen maken. Maar wat altijd met dat... He, voor, voor Joep met dat uh, uh, is verbonden. Ja. Het vreemde namelijk is dat als ik een, een, een conferentie van Joep van het Hek... uit mijn hoofd ga leren en ik ga het exact zo doen als hij. He, maar dan als Johan Hooghom, dat het niet gaat werken. Waarom niet? Omdat het publiek niet gek is. Die weten wel, dat klopt niet bij die gozer. Die wat, staat iets te wat vertellen. Is jou, wat is jouw dingetje? Ja, wat is mijn dingetje? Eigenlijk zeg ik van, uh, altijd in alles wat ik doe... zeg ik van, je kan het wel doen, maar je hebt er niks aan. Ik ben een beetje anti-held hoor, anti-artiest. Maar dat zit eigenlijk wel overal in. Je kan het wel doen, maar je hebt er niks aan. Jan yeah, Beuving, wat is jouw dingetje? Want jij hebt dezelfde lessen gehad, hè? Ja, volgens mij is het hele ding dat ik mijn dingetje nog niet precies weet. En daarom zit ik nog achter mijn bureau. Eh, en niet uh, op de planken. Um, maar het interessante is, als ik op in mag haken... Uh, is wel wat jij vertelt, Johan, over het macroniveau. Van, of voor, je, voor, je, voor je hele theater bestaan ja. is er een dingetje. Dat bestaat eigenlijk ook op microniveau. Zowel voor een lied uh, als voor een grap zelfs. Uh, of voor een korte conferentie waarin één st strekking laten we zeggen, de, de grap is. En daar kan je alles aan ophangen. Maar ook voor, voor een voorstelling... Um, maar ook als je een lied hebt, ja, een lied moet of communiceren. Ik hou van jou, of een lied moet communiceren. Jongen, wat is het toch raar dat mensen op televisie altijd zeggen... als er een misdrijf gepleegd is. Uh, dat had ik nou helemaal niet verwacht van mijn buurman. En uh, dat kan... Uh, uh, uh, je moet een helder uitgangspunt hebben. Je moet, je moet een, een helder pad hebben. En ook als je afwijkt van dat pad... Je kunt alleen maar afwijken van een pad als helder is wat je pad is. Dat is eigenlijk het, het, het, hele, het hele ding. Um, dus ik herken heel erg wat jij zegt. En wat is mijn dingetje? Mijn dingetje zoek ik misschien nu nog te veel in... In strak rijm en uh, strak, strak metrum. In de, vorm. In, in, in de vorm. Maar de vorm kan ook je ding zijn. Kijk ja. maar naar Dr. Hans P. of ja. naar Kees Storm. Um, die, waar, waar de vorm, uh, laten we zeggen, het spel met de taal je ding kan zijn. En ik denk dat voor heel veel mensen, voor de wijs dat natuurlijk bijvoorbeeld ook. Ook geen uh, geboren, laten we zeggen, Ramse Shafi. Maar wel iemand die, als hij op toneel staat, grappig is. Waarom? Omdat wat hij schrijft exact aansluit bij hoe hij is. Ja, en toch hebben al deze mensen die jij nu zegt, hebben zeker... Een kernzin die ze altijd vertellen. En... Uh, het het wordt je alleen maar makkelijker maar Het is een techniek-dingetje, deze passies. Hè, maar het wordt je alleen maar makkelijker gemaakt op het moment dat je die zin weet. Op het moment dat je weet wat je moet vertellen, kun je namelijk veel makkelijker naartoe schrijven. En je ja. komt dichterbij dan als je en goed om je heen kijkt, je zie je dat alles gekleurd is. Daar kom ik eigenlijk niet. Dat is een beetje onvermijn dingetje. Nee, maar het gaat, het, als je het, dichterbij komt, zie je dat alles gekleurd nee, is. Nee, nee, nee. Als je goed om je heen kijkt, dan zie je dat alles gekleurd is. Dus overigens geen dichtregel van mij, maar van iemand anders. Uh, van wie ik de naam op dit moment niet kan noemen. Wat natuurlijk een schande is, maar uh, het is toch waar. Dus. Uh, ja, maar in maar alles heel iets moois. Dat wil je graag. Ja. Maar is dat zo? Ja, ja ik is denk dat... in de grond. Wel. <laughs> ja. Ja. En Bas, wat is jouw dingetje? Ja, Voordat vind... je een liedje gaat zingen, dan gaan we dat allemaal natuurlijk koppelen aan dat dingetje. Oh ja, met het volgende liedje, dat doen we echt met z'n tweeën. Dat is een ander soort liedje. Maar we los van, ik zit uh, momenteel een beetje tussen twee dingetjes in. En welke <laughs> dingetjes zijn dat? Ja. Fiona uh, en Carola. Nou, ik, ik, ik kwam uh, <laughs> ik, ik, vroeger had ik, uh, had ik uh, een dingetje. Ik heb er al een hoop gehad. Hè. Had ik, uh, uh, alles komt goed. Daarna had ik, uh, uh, ja, ik loop het niet te bedenken. En nu ben ik aan het zoeken naar... Uh, uh, ik merk heel erg de noodzaak om in het hier en nu te willen delen... Zo, op zodanige manier dat de mensen die kijken zich medeverantwoordelijk voelen voor de sfeer. En voor het voeden van het programma. Zodat je dus echt wat het theater onderscheidt van, van plat televisie kijken. Dat, je, dat zij ook het gevoel krijgen, wij zijn deze avond aan het maken. Samen met mij. Daar, daar ben ik in aan het zoeken, maar... Hij is nog niet af. <laughs> maar dat is wel het dingetje wat je gaat ontwikkelen. Ja. Uh, ga het uh, uitproberen, zou ik zeggen. Lang <laughs> naar de microfoon. Johan Hoogboom uh, zingt met je mee. Begeleid je ook. In het uh, liedje voor later, hè? zo heet het. Ja. Bas Maree, Johan Hoogboom. Dit is een liedje voor later. Voor zo rond 2050. Voor als ik oud geworden ben en achter kleinkinderen heb die dan heel erg schattig zijn, maar niet weten hoe haring smaakt, omdat de zee dan zijn lege vist en mij dan vragen opa, waarom heb je daar dan nog nooit daar wat aan gedaan? En dan kan ik dit liedje laten horen, zodat ze weten dat ik er wel wat aan gedaan heb. En dan kan ik zeggen dat ik heel veel liedjes heb gemaakt. En daar regelmatig in leuke, gezellige theatertjes heb gestaan. En dan zullen ze zeggen... Jammer, opa. Dat de mensen niet naar je geluisterd hebben. Dan had ik nu misschien ook geweten... Hoe haring smaakt... En dan zeg ik, ach kinderen, ik heb heel veel liedjes gemaakt. Ook over bijvoorbeeld dat Wilders een rare meneer is... die net zulke rare dingen zegt als dat zijn haar zit. Over dat de ene mens meer recht heeft op bepaalde dingen dan de ander. En dan zullen ze zeggen, jammer opa... dat de mensen niet naar je geluisterd hebben. Dan waren we nu misschien niet in oorlog geweest... met Noorwegen... En dan zeg ik, ach, kinderen. En dan zeg ik, ach, kinderen. Maar mensen, mensen, <Fragen> ik weet het niet meer. Ach, men mensen, zeg ik, ach, mensen. Daar hadden jullie misschien wel gelijk in gehad. Oh ja, maar de mensen verschuilen zich liever achter één groot weer. Hebben es niet gewoest. Dan dat ze naar Johan Hogeboom luisterden. En ze zullen ook zeggen. Wat een saaie liedjes heb je trouwens gemaakt. Waren ze allemaal zo eentonig? En dan zeg ik. Nee, ze waren altijd juist heel erg muzikaal. Maar de muziek is op den duurweg bezuinigd. Want snelwegen waren belangrijker. En geld was belangrijker dan dat mensen een beetje leuk en gelukkig leven hadden. En ze zullen ook zeggen. Maar waarom heb je dan nooit beter je best gedaan? Om wat geloofwaardiger over te komen. Oh, en hoe had ik dat dan moeten doen? Nou, door bijvoorbeeld gewoon iets vaker naar de kapper te gaan. En denk je dat het geholpen zou hebben? Ja, kijk maar naar Ben. Die is wel naar de kapper geweest. Die is hoofdgast bij Casa Luna. Maar die weet niet wat kwaliteit is. Oh ja, opa, jij weet dat zeker weer wel. Nou, we hadden liever een opa gehad die wel beroemd was. Dan iemand die de hele tijd liep te zeuren over lege vissen, oceanen, veel te dure snelwegen weg. We zijn uit de muziek, een omgevallen bank en een hele financiële crisis. En Wilders. Maar jullie willen toch weten hoe haring smaakt. Wat niet weet, wat niet deert, opa. Was nou maar gewoon rijk en beroemd geworden. Dan hadden we tenminste wel een leuke jeugd gehad. Dit is een liedje voor later. Later. Een liedje voor later door Jan Logenboom en Bas Maree. Dank jullie wel. Inderdaad, Ben Lansink. Hij was vannacht mijn hoofdgast in Casaruna. Uh, het is mooi dat eigenlijk jouw werk uh, is hier kort samengevat... in de afgelopen drie kwartier adviezen geven, met mensen praten over, over dit vak. Uh, ik kan me niet voorstellen dat je dit, dit wilt gaan missen, uh, Ben. Nee, dat wil ik ook helemaal niet missen. Het lijkt me. Nou ja, ik, ik. In mijn hart, denk ik ook ergens. Ik ga weer iets vinden. om deze passie kwijt te kunnen. en te delen met mensen. Want het is ook vooral een verhaal van delen. Van. Eh, eh, daar in het theater, daar zal het gebeuren. En hoe, daar, hoe? Ik, vanaf mijn vroegste jeugd dacht ik, daar wil ik mee te maken hebben. Ik hoef er niet zelf te staan, maar ik die vind. er van alles van? Nee, nou ja, behalve als koorzanger. Ik ben ooit mijn jeugd, heel lang geleden, begonnen als koorzangetje in een kerk. En die passie voor zingen en wat je daarvan gekregen hebt, dat is nooit meer weggegaan. Maar als acteur hoef ik er niet te staan. Maar ik vind er wel van alles van. Ik wil me er ook heel graag mee bemoeien. En ik denk dat ik goede adviezen heb. Ik hoop bij Lansing dat je die adviezen. nog tot in de uh, lengte vandaag kan delen met mensen. Niet meer in de Engelenbak, maar wellicht wel in een nieuwe openbak. Uh, die een doorstart uh, krijgt in Amsterdam. Ik uh, wens je het allerbeste en dank dat je hier wilde zijn. op deze tweede kerstdag. Dankjewel. om uh, terug te blikken op uh, die jaren in de Engelenbak. maar ook om vooruit te blikken op. Uh, wat er moet gebeuren om dat theater. en met name de kleinkunst ook uh, overeind te houden. Dankjewel dat je hier wilde zijn. Bas Maré, Jan Beuving, Johan Hogeboom. Dank jullie wel dat jullie hier uh, wilden zijn. En en ook de mensen die zijn komen optreden in onze openbak. Dat was een beetje eng volgens mij. Vonden ze het toch wel een beetje. Maar toch de mensen die het aangedurfd hebben. Hartelijk dank daarvoor. Ja, zo dadelijk een uh, uh, nieuwe aflevering van ons hoorspel, van De Moker. En morgen betreedt Nathan Vecht ons podium. En hij blikt dan in Kazerluna terug met drie jonge publicistes op het jaar 2012. Zijn gasten zijn literatuurwetenschapper Simone van Saarloos... journalist Iris Koppen en columnist Floor Rusman. Wat Kazerluna betreft, we zeggen graag tot morgen. En voor nu heel veel plezier bij de tweede aflevering van het hoorspel De Moker. Voor nu een goede nacht.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 de jaren 70. De strijd om de wallen. deel 13. Een boodschap voor Freddy. Bewegen. Zo, hele goede morgen Kijk nou eens, Harry de Moker in hoogste eigen persoon. Waar hebben we dat aan te danken? Nou, ik dacht ik kom eens even bij je kijken of dat je ze wel de juiste we slagen leert. Je bent meer dan welkom. We we jongens, dit is mijn goede vriend Harry Pruis. Kom je met je moker zwaaien? Schiet het af meteen in je rug. <tie> Wat had jij nou? Hé? Ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, oh. ho, ho. Zelfs in mijn slaap vecht ik ga ja nog onder de mat, mannetje. Het lijkt de laatste tijd goed te gaan met de familie En De nieuwe piepshow van de Moker die loopt in dus een tieren. Fred is tot over zijn oren verliefd. Al zal hij dat zelf niet zo snel toegeven, natuurlijk. En Sean verdient goud geld met die valse flappen. Jammer dat hij geen flauw benieuwd was. zijn jongens mee bezig zijn. Kijk, als hij dat nou zou weten... Koffie? Ja, met alles erop en bedankt. Zeg, die jongen van jou, die heeft het laatst goed gedaan met die krakkers. Oh ja, is dat zo? Hij is goed gebekt. Heb je zeker van zijn vader? Nou, moet er vuil leren hoor. Nou Ja, het draait in elk geval goed, die knopploeg. Het is goede business. Waarom ben jij dan in de valse papieren gestapt? Ik? Kom je daar nou bij? Ze begrijp me goed, Rotje Knoor. Jouw handel is jouw zaak. Als zit jij in de gebruikte condooms, kan mij het schelen. Maar als ik ook maar één vals flapje bij mij in de kassa aantref... dan kom ik dat persoonlijk verrekenen met jou en die hier. Hou het buiten de stad, Aard. Hé, hoor, maak je geen zorgen. Hè? Ik? Een zorgen maken? Nee, never, nooit niet. Hé, hey Marco. Koekoek, hé. Hey. Hé, hey, waar ben ik dan? Waar ben ik dan? Hé. Oké. Hé. Ja, hé. Hey. Hij is best wel slim, weet je dat? Als ik me eigen verstopt, dan weet hij precies. Uh... Natuurlijk begrijpt je dat. Hey, moet jij nog koffie? Zo, zie jij er mooi uit, meid. <laughs> ja, dit shirt heb ik nog van jou. Hé, <laughs> hey, uh, het was lekker vannacht. En, en net. Net als vroeger, hè? Ja. <laughs> oh, fijn dat alles weer helemaal goed is, John. Oh, ja. Hé, hey, ik uh, moest maar weer eens even aan de slag. Ach, werken, jongen. Werken tot je er schil van ziet. <laughs> en waar ga je vandaag heen? <clears throat> Misschien maar eens naar Utrecht of zo. Ja. Om maar weer naar Harlem te gaan. Ja. ja misschien kan Kraus ook wel gewoon in de stad blijven. Als ik het met kleine beetjes doe, dan. Uh... Hey, moet jij nog wat hebben om te winkelen? Ja, wel echte dan, hè? Ja, natuurlijk. <laughs> hey, hey, hey, hey. Wat krijgen we nou? Ah, nog één keertje voor je naar je werk gaat. <laughs> mm. <laughs> Greet, kom eens gauw. Wat? De vluchtklaauw, kom! Kijk daar, aan de overkant van de gracht. Haar tot zijn schouders? Is zo'n rare juist met van die bontjes langs de kraag? Nee, nee, nee, nee, ik zeg, nee, ik zeg. Dus, als Harry dat zou zien. Ik kijk, het meisje heb van dat rode haar. Hoe noemen ze dat? hennep? Nee, nee, Henna, ja. Even goed, een knap kind. Even goed. Hand in hand, zie je dat? Ja, laat Freddy maar schuiven. Wat doe ik nou? Loopt er een lekker wervel over straat? Hé hey Joop, hou even je kopje. Hij zoekt contact met je greet. Denk je? Nou, anders loopt hij toch niet zo hand in hand langs het café van zijn moeder. Oké okay, jongens, verzamelen vanaf 9 uur. Uiterlijk half elf gaan jullie de deur uit. En deze keer mogen jullie wat verder gaan. Ja! Ho <lacht> oh, ho, oh. ik wil niet dat er een ambulance achter te pas moet komen. <tot> nou, Zo'n ambulance kan, kan ik anders ook best om hoor. Wat jij nou maar hoopt dat je zelf niet in die wagen terecht komt. Het belangrijkste is dat ik die pandjes leeg wil hebben, zonder schade. Zijn er nog vragen? Ja. zo. Ja, die heeft momenteel wat andere zaken te regelen. Maar geen zorgen, vanavond is die van de partij. Zo, Har. Hm, hier zit je tegenwoordig. Ja, wat moet je, koor? Ik heb hier geen koffie. Eh, misschien een sigaartje? Ja, alleen uit eigen doos. Wat bent u daar aan het doen, meneer Pruijs? Ik leg een kacheltje aan, jongeman. Zoals je zelf kunt zien. De meisjes hebben het koud. Heeft u daarover contact met de brandweer gehad? Beschikt u eigenlijk wel over de nodige vergunningen? Ja, natuurlijk heb ik die. Ik weet toch dat jij daarna gaat vragen. Hebben we slecht geslapen? Als ik je geheugen even mag opfrissen... een paar dagen geleden is mijn zoon meegenomen op verdenking van mishandeling. En dat jij nou net degene was... Waar... Er was een aanklacht ingediend. Wat, man, loopt niet met mijn kloten te spelen. Goed dan. Open kaart, Harry. Die valse flappen waar we het laatst over hadden. Ik denk dat John weet waar dat geld vandaan komt. Speel ik ook open kaart met jou? Jij laat hem met rust, hoor je me? En na wegwezen. Het uniform van jullie stoot klanten af. Het gaat niet per minuut. Kijk naar die ogen. Laten me gaan kijken. Ah, En blauwen bewegen. Even, uh, Even onder vier ogen. Laat horen. En nu. Is John nou wel de juiste voor vanavond? Als leider, bedoel ik? Ja, jij bent het er toch ook bij. Lijfster Peet, ik zie het zo. Jonk en goed lukken. Jij bent de baas, maar hij doet het woord. Dat is alleen maar gunstig voor jou. Dan loopt hij in het oog en jij niet. Ja, slim. Ja, en zo houden we Harry ook tevreden. Oké. Okay. Maar wat is hij eigenlijk? Ik heb hem de hele dag nog niet gezien. Ik wil wel zeker uit bij zo'n klus. Ja, hij is zijn nepers aan het uitdelen. Sneppers. Hé, hey. John. Pa. Weer er eindelijk. Kijk, die lot hier toch eens even met de kont draaien. Nee. leren. dat wijf is wel een professional, hè? Eigenlijk zouden we er op een kerkhof moeten zitten. En dan komen ze allemaal weer overeind. Ja. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk kijk, de God. kijk. kijk, kijk, kijk, Zie je hoe ze die billen uit elkaar ja, ja. <laughs> trekt? Nou, zo'n luikje ertussen, dat is niks voor mij. Oh, uh, moet ik er even roepen? <laughs> nee, nee. Ik heb even een vraag. Nou, kom maar op. Ik moet vanavond weer op pad met die jongens. Wat van de knopdoek? Ja, uh, ken jij de pikal doen? Ja, natuurlijk, jongen. Dat doe ik graag. Oké. Okay. Maar nou heb ik ook een vraag. Ja, laat horen. Wat heb jij met valse flappen? Ik? Ja. Niks, pa. Eerlijk niet. Ik smeer het. Die smeren ze denk ik anders van wel. Dat is vervelend. Ja, dat is behoorlijk vervelend, ja. Ja, maar, maar dat is niet zo. Echt niet. Ik ben vanochtend bij Aad geweest. Bij Aad. Ja, bij Aad, ja. En waarom? Om hem te zeggen dat ik geen vals geld op de wallen wil. En wat zei hij? Niks. Maar ik denk wel dat hij gehoord heeft wat ik zei. Ik zou juist wat zeggen, John. Een mens moet nooit doen wat hij niet kan. Neem, neem Lottie. He? He, wat ze hier doet, dat is goud waard. He, maar je moet er niet achter het fornuis zetten. Dan kun je beter gelijk de brandweer bellen. Voel je wat ik bedoel? Uh, ja, pa. Sean? Ja, ja, ja, maar ik zweer het je echt. Hand op mijn hart, ik heb er niks mee te maken. Echt niet. Ja. Hij wil weten wat jullie zoeken. Misschien kan hij helpen. Uh, zoals we al hebben gezegd, we hebben een tip dat meneer hier betrokken is bij de handel in verdovende middelen. Nou, kortom, we blijven net zo lang zoeken totdat meneer eindelijk bereid is mee te werken. Naatjes, het is Xiang is Het Xiang Meneer zegt het niet te begrijpen. Hij werkt toch mee? Ik hoef je hart er niets uit te leggen. Zolang deze man niks zegt te weten, halen wij zijn keuken overhoop. En dan vinden we vanzelf wel wat. We hebben nu al genoeg om de keuringsdienst langs te sturen. Zeg, even tussen ons. Je hebt dus helemaal geen tip. Nou, niet moeilijk doen, Steegmans. Vertalen hem maar gewoon wat je moet vertalen. Ik ga me nog niet vertellen dat jij hier binnenkort gaat eten. Wat is dit? Chest en hè ma? Na, top. Als je die bruine korrels bedoelt, dat zijn kruiden. Kruiden? Kruiden? Lekker, lekker. Lijkt wel konijnenbik. <lacht> nou, ik weet wel waarom ik geen Chinees eet. Vraag dus aan de kok waar dit voor is. Justus en Mayunga. Nou, nou, vraag het nou aan die kok. Ja, die spreekt geen mandarijn. Wat? Er zijn wel meer dan 300 Chinese talen. En het spijt me zeer, maar ik spreek ze niet allemaal. God, waar zijn we toch in godsnaam mee bezig? Lop maar door. Freddy! Freddy is er niet. Freddy. Start ja, ik uh, heb een boodschap voor Freddy. Ken je Freddy? Ja. Zeg dat hij Sean moet bellen. Maar wie ben jij? Ja, Sean. Uh, Sean, hij moet Sean bellen. Het is belangrijk. Schiet er niet op. Of het nou die valse flappen zijn of een moord op een Chinees. We komen geen steek verder. Ik voel me zo nutteloos. Of erger nog, ik heb het gevoel dat ze ons allemaal uitlachen. Achter onze rug om. Je moet het niet zo persoonlijk nemen. Je doet toch je best. Maar meer kan een mens toch niet van zichzelf verwachten. Interesseert jou dat toch in een malle moer of het er iets toe doet? Ja, natuurlijk wel, jongen, natuurlijk. En dat doet het ook. Ah, je moet wel een beetje geduld hebben. Zo'n zaak kost tijd. En dat maar van mij aan. Hoe zit dat eigenlijk met die verloofde van jou? Wat? Maar die Carla. Wanneer komt ze nou naar de stad? Het is niet goed voor je, hoor, om zo lang alleen te blijven. Nou, lekker, perfect. En die saus ook. Ik kan het vlees leggen. Ik zag die biefstukjes liggen bij de slager en ik kreeg er meteen zin in. Die saus komt uit de libellen. Crème saus. Hé, schip nog maar eens op, jongens. Mm -hmm. Vanmiddag, hè, toen werd het in ene toch zo hartstikke druk in de zaak. Niet normaal meer. Ja, is beursdag, hè. Maar waar anders vooral buitenlanders. Ja. er is zo'n groot congres in de rij. Ook die meiden... We hebben allemaal eelt op de reet aan het eind van de week. Oeh, oeh. <laughs> nou, dan zit de Piepshow ook zo vol, hè? Nog, nog even. En ik moet zijn nummertjes laten trekken. <laughs> nou, leuk, vaar. Ja. Hallo? John, het is voor jou. Oh. Doe vanavond de Pikaal. Ik zie je niet. Met John. Oh ja, waarom? Waarom? Gewoon, gewoon ik vervang John. Ja, je, je kan vanavond beter niet in het kraakpand zijn. Ja, ik zeg, zorg dat je niet in het pand bent vanavond. U hoorde onder andere Jack Woutersen, Harm van Geel en Fred Goesens. Scenario.